De Amerikaanse ambassadeur in Mexico heeft zijn ontslag ingediend, nadat nou, was uitgelekt dat hij grote kritiek had op de Mexicaanse regering. Via Wikileaks was uitgelekt dat de ambassadeur kritiek had op de manier waarop Mexico drugskartels aanpakt. Hij verweet de Mexicaanse regering een gebrek aan coördinatie. President Calderon was woedend en vroeg de Amerikaanse regering de ambassadeur te ontslaan. En die heeft nu zelf besloten zijn ontslag in te dienen.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 Je gelooft, het is waar. I let it fall.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 Captain of the Hawk.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 106.9 CFM